Kees Groot met het NOS-journaal. Het storen. Hij benadrukt het is afgesproken dat ze er dit jaar geld bij krijgen. Volgens Samson moet het kabinet ruimte bieden om aan een deel van de eisen van de bonden te voldoen. Hij vindt dat mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal een beetje extra salaris verdienen. Aan zes mannen heeft de Rotterdamse rechtbank voor de zogenoemde Bulgarenfraude straffen opgelegd van anderhalf tot vier jaar. De zes ronselde mensen in Bulgarije, brachten die per bus naar Nederland en stuurden ze naar gemeenten om zich in te schrijven. Vervolgens vroegen de verdachten voor hen uitkeringen aan zoals zorg en huurtoeslag. Het uitgekeerde geld ging naar de criminelen en de gerecruiteerde Bulgaren keerden met 500 euro op zak terug naar Bulgarije. Staatssecretaris Van Rijn gaat nog deze week overleggen... over de situatie van ouderen die te lang in het ziekenhuis liggen. Nieuwsuur deed onderzoek en concludeerde dat het lang duurt... om ouderen die in ziekenhuizen liggen in een verpleeghuis te plaatsen. Daarom sturen geriaters ouderen steeds vaker noodgedwongen naar huis. Volgens Van Rijn is dat onwenselijk en onmenselijk. De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat er meer onderzoek komt... naar de dementie van de afperser van de familie De Mol... Het OM wil weten of de verdachte Dirk M. al dementie had tijdens het schrijven van de brief waarin hij dreigde het gezin van Linda de Mol wat aan te doen. Ook wil het OM weten of de verdachte dementie kan simuleren. De politie in West-Brabant, Zeeland en Limburg heeft bij een actie tegen grondstoffen van synthetische drugs invallen gedaan bij bedrijven die grondstoffen in opslag hebben. Zoals zoutzuur, mierenzuur en aceton. Dat is op zich niet strafbaar, maar volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat deze bedrijven waarschijnlijk drugslaboratoria bevoorraden. Het weer vanmiddag afwisselend zon en buien. Bij de buien kan onweer en hagel voorkomen. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond wat minder buien. Morgen weer buien en zon. Bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Afrit Bunschoten, 6 kilometer. Op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Soeterwoude, 4... A13, daarna richting Rotterdam. Voor Afritenberg een rode reis. 8. A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Overschie en Schiedam-Noord. 2 kilometer, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte is dicht. A15, Europort richting Rotterdam. Voor Hoogvliet, 8 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 6.9 punt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 Feel quite so secure He's not like all them other boys Is there also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 I'm oh. Antwoord. En jij bent erbij. That you were